Zandvoort. Zandvoort heeft het. En jij beleeft het. Het ritme van ZFM op tv, radio en internet. ZFM. Met nu de herhaling van Goedemorgen Bette. Zandvoort. Het is de knappe Tessie, hele hals niet plat. Ja, ja. En het leven is voor de rapper. Hoppel meisje, ja de hop. komt zo, komt zo, komt zo, komt zo. Met die zo, met die zo, met die zo, met die zo. Nog eventjes geduld, hoe spet die zo? En zoes ze er nu uit vliegen, we hopen toch van niet. Heb ik het dan moeilijk of niet? Trooit al rond jaloezie. En ook al is ze bid met dat big broderspel gedood. Betty comes home, Betty comes Betty comes Betty comes Betty comes Betty Het was het Engelmünzer mannenkoor en ik heb het Betty niet verteld, maar het nummer heette Betty komt zo. Ja, ze is er. Ze is er inmiddels weer aangeschoven. Ja. Ook aan tafel is aangeschoven Nanning de Wit van het Zandvoortse mannenkoor. En het mannenkoor heeft wat problemen in het Louis-Davidskaree hebben wij begrepen. Ja, Nanning. dat klopt. En ik wil graag van jou weten, wat zijn dan jullie problemen daarmee? Nou, de problemen hebben we min of meer de mutualiteit ingehad om daar zelf wat initiatieven in te ontplooien. Maar de aanvankelijke opzet was dat wij boven in de grote zaal zouden repeteren met ons koor. Maar dat is een zaal, is enorm groot, laag en met een houtlatte uh, afgewerkt plafond. En daardoor eh, verdwijnt ons geluid in het hout of daartussendoor. Dus wij hebben qua akoestiek, hebben wij geen goed gehoor van onze medezangers. Dus als wij in groepen zitten, in stemgroepen zitten rondom de piano, dan hebben wij geen eh, geluidsverbinding met, eh, bijvoorbeeld, ik ben dan bas dus ik zit uh, uiterst links in de, in de zaal, met de, de groep van de tenoren. Nou, daar, je, daar, moet, je, daar moet je wat, wat uh, muzikaal gevoel. Uh, mee hebben om uh, de repetitie naar behoren te kunnen uh, laten floreren. Nou, dat uh, was onze eerste insteek. Wij zijn min of meer gedwongen om daar naartoe te gaan natuurlijk, want dat de op het gemeenschapshuis dat wordt uh, platgeroot, is er inmiddels plat. Dus wij uh, zijn daar ingetrokken, maar uh, ja, er zijn een aantal, ik heb het kenbaar gemaakt onder andere in de commissievergadering van de gemeente, om uh, een, een aantal aanpassingen. Nou dat. Uh, heeft geresulteerd op die avond van die vergadering van de commissie dat onze wethouder Tatis de toezegging heeft gedaan dat hij met ons zou contacten om een en ander te bespreken, maar ik heb heel wethouder Tatis nog niet gezien. Ja, want met hoeveel man oefenen jullie daar? Wij van? oefenen daar nou met een kleine 50 leden zitten we daar. 50 man? Ja, 50 man. En dan zit je, zit je zeg maar in vier stemgroepen verdeeld over in die zaal ik moet hierin praten uh, en dat, uh, dat, valt, uh, dat valt dan verkeerd in zo'n grote zaal uh, bij, bij, ik heb uh, vanaf het begin van het project heb ik in een uh, commissie gezeten waarin uh, gevraagd werd namens de stichting uh, gemeenschapshuis om als belanghebbende vereniging daarin te participeren. Dus vanaf het begin van het project heb ik meegepraat over de indeling. En wij uh, hebben gevraagd om een kleine ruimte qua akoestiek goed, uh, goed voorzien met kastruimte om onze uh, repertoire en onze, onze uh, muziek in, in de, te, te kunnen plaatsen. Een ruimte voor de piano om die netjes uh, neer te zetten. En waar, uh, waar komen wij? In een hele enorm grote zaal. Ja, want ik heb begrepen dat die, die indeling ook een beetje raar is, want de bar zit beneden. De bar zit beneden. Dat en is voor de... ons een belangrijk item natuurlijk. Ja, want ja. Bij de, bij de, ja je moet de keel een de beetje speren toch? Juist, dat is, dat is ja. het. Maar eh, nu blijkt dus dat wij eh, eh, zittingnemenden in dat gebouw zagen, dus dat de Marieschool het gedeelte heeft toegewezen gekregen, wat eigenlijk al aan ons toegezegd was. Dat vind ik niet erg, want dat, dat moet multifunctioneel kunnen uh, floreren natuurlijk. Maar wij mochten daar in principe niet eens zien. Nou, toen zijn we dus in, uh, in overleg met de beheerder, uh, zijn wij gaan pionieren. Of, of, of we die zaal geschikt konden maken voor, uh, voor ons. Die is ook wat te laag. Maar daarnaast was een ruimte... Die niet, niet geschikt was voor ons, uh, voor ons uh, het gebruik. En toen hebben wij gezegd, van, uh, want we mochten daar niet met schoenen in, uh, in lopen. Later uh, richtten ze daar namens de gemeente een stembureau in. Dus mochten we mensen wel in stemmen met uh, gewoon, uh, schoenen erin te lopen. En toen hebben we dus uh, gevraagd aan de beheerder, van, kunnen we daar geen gebruik van maken? Daar zit een verhoogd plafond in. Uh, hebben we geen ruimte. Het lekker, Dus wij hebben daar een goed gehoor. En daar hebben we dus nu in overleg, zonder uh, kennisgeving nee, ge aan het uh, gemeentebestuur, gezegd van nou dan gaan we daar maar voorlopig zitten. In overeenstemming met de, met de beheerder overigens En dat, uh, dat uh, gaat nu goed. Dat gaat goed. Ja, dat gaat, uh, gaat voortreffelijk uit. Nou, ja, want de bar ziet er eigenlijk wel gezellig uit. Uh, de bar is wel gezellig, maar hij is niet helemaal goed ingericht. Dat moet, nee? moet ik ook gelijk bij zeggen. Nee, nee, nee het is niet uh, oh, ik ben er de bar in geweest. Nou, het is maar... eigenlijk geen bar, maar het is een. Nee. De, het, het is. Uh, de bar is te hoog. Of eigenlijk, uh, ja, hoe moet je dat noemen, de, de ruimte tussen uh, de uh, staaf om je, je schoen op te zetten En de hoogte van de bar, daar, daar is geen ruimte Dus je ziet gelijk knel met je, met je knieën Nou, dat dat Er zijn een aantal uh, on, uh, even, evenheden. Die ja, dat nog, had ik nog niet door. Nee, maar dat, nee. dat is in, in, in dit geval wel het geval nou, en, en dus ja, we hebben daar hebben echt daar wat, wat problemen mee dus. Kijk, als je in het begin van, bij de bar, bij de ingang, uh, een groep mensen hebt staan ja. Je hebt er zelf doorheen moeten Ja, dan moet je er borstelen. langs, want er waren jullie er volgens en dat mij. Is, en dat is lastig. Ja, dat, dat klopt, lastig. dan moet je er doorheen. Dus ja. de indeling is niet helemaal... Nee. Uh, maar zoals het nu dus gaat, gaat het... Wel even naar uh, wij, wij hebben zelf de oplossing gevonden. Ja. Maar we hadden graag de oplossing in overeenstemming met of de projectontwikkelaar of met de gemeente willen, willen doen. Maar uh, zolang zij uh, nog verzekerd laten gaan, dan zeg ik van nou, dan nemen we zelf wel het initiatief. Dus ik heb ook gezorgd. Dus want we moesten de piano van boven naar beneden via de lift uh, zien, te, zien te rollen. Nou daardoor hebben we schade uh, toegewacht aan de piano. Dat hebben we weer hersteld. Maar we hadden zo graag gezien dat het gemeente of de projectontwikkelaar met ons uh, zou willen overleggen. Van over het pakket van wensen, want ik wil het geen eisen noemen. Uh, wat, dat wij in een goede, adequate uh, positie gebracht worden om daar gehuisvest te zijn. Nou, dat is dus nog niet aan de orde. Nee. Ik heb ook al wel begrepen dat er al meer verenigingen zijn die. Uh, nou, ik ben toevallig wat... ook lid van de Club. Oh ja, dat heb ik ook goed. En, uh, ja. en daar was uh, volgende, vorige week de uh, donderdag. Uh, kwam daar de burgemeester en uh, Andor Zandbergen, de wethouder, uh, uh, informeren van uh, hoe, het, uh, hoe het was. En die hebben. De, aan het bestuur van de Britsen toegezegd dat ze daar nog over zouden komen praten met de de verenigingen. Dus ik wacht nu eigenlijk de komst van uh, het gemeentebestuur af. Ja, want ik heb begrepen dat dat echt ook een hele grote club uh, nou, is. Het is een grote club. Als, als daar uh, zeg maar uh, 25 tafels zijn en daar zitten dan per tafel vier man, dan zitten er 100 man. Dat zit op elkaar geplakt, want uh, er is geen ruimte. Uh, Ontstaat groezemoes, moes. Er wordt, hoewel dat bij Britsen niet gepraat mag worden, maar op een donderdagmiddag dan wordt daar heel soepel mee omgegaan. En dan, dan, dan, dan, dan hoor je alle gesprekken in je omgeving. Nou, dat is toch niet goed. Het spel blijft niet geheim, hè, want iedereen nee, dat moet. Moeten, moet hè? Ja, natuurlijk. Dus, dus nee, het, is, het is echt uitermate slecht. En zou het ook niet een beetje wennen zijn dan? Nee, dat is niet zo. Nee? Nee, nou, het is gewoon vanaf het eerste moment geen ik, goed ik gevoel. Ik ben daar gewend, want ik, ik mag uh, tenminste ik, de onze, onze club is daar redelijk uh, weer thuis hoor. Want wij uh, ons. Uh... Het clubhuis is nu afgebroken, dat was het gemeenschapshuis. Daar hadden wij. Eh, dat was ons clubhuis, daar deden we al onze verenigingsactiviteiten. Ja, en dat moet hier nog even het verstand gebruiken. Ja, want worden. soms heb je wel even dat het natuurlijk even tijd nodig heeft. Kijk, mensen, als je natuurlijk al heel lang ergens zit, net wat, je, wat u net al zegt, ja. dan ben je daar gewoon gewend. Ja. En soms hebben we dingen ook wel een beetje tijd nodig. Ja, goed, maar je bent er met dezelfde groep mensen. Ja, dat is het. En eh, wij hebben een vriendenvereniging. Het zijn echt. Echt, echt een, een, ja, een vriendschappelijk koor met elkaar, we gaan, we gaan heel, heel goed met elkaar om. En dan, dan ontstaat die gezelligheid vanzelf wel. Ja, dat geloof ik ook wel. Ik dus, heb jullie wel eens gezien, ja, ja. ik kende het mannenkoor niet, maar toen... Wij, nou, jullie wij het hebben alleen maar gezelligheid. Heel veel plezier. Ja, nee, absoluut. ja. Dat is ja. absoluut waar. En dat willen we zo graag zo houden. Ja, en dan denk ik even aan de pauze. En ja. dan moeten alle da uh, heren die moeten even naar het uh, toilet toe... Nou ja kijk, dan... met alle respect, maar, maar iedereen. Eh, ik, ik vind dat als je een, eh, een grote mannengroep in je lokaliteit ontvangt, dan horen daar bijvoorbeeld uw bij. Ja. Dus de sanitaire voorzieningen die zijn er gewoon niet voldoende. Eh, als de, de, de wat oudere dames, hè, bedoel, ik, ben, ik ben dan zelf ook wel op een zekere leeftijd, eh, boven, dus, de, als lid van een Britse vereniging naar het toilet moeten, dan moeten ze eigenlijk gebruik maken van het toilet wat voor bestemd is voor het, het personeel van de bibliotheek. Er is geen sanitaire voorziening voor een groot gezelschap op de eerste verdieping. Dus dus is het zo dat de zaal boven zit met honderd met man? Ja. En daar zijn geen toilet? Er, er, er is één toilet, maar die is eigenlijk bestemd... Kijk, er wordt er dus wel gebruik van gemaakt... Uh, alleen maar bestemd voor het personeel van, van de bibliotheek. Maar dan kan maar één persoon tegelijkertijd naar het... Uit, uh... Uiteraard. Ja, uiteraard. <laughs> nou, en, en er zijn beneden uh, twee dames toiletten en, en twee heren toiletten. Nou, ik, uh, ik, ik weet niet uh, hoe, uh, hoe iedereen uh, zijn behoefte daar doet... Maar als uh, en dat is, het is een enorme open ruimte... Maak een aparte ruimte met, met, met, met uh, uh, urinoirs, dat de mannen daar uh, rustig een plasje kunnen doen. Dus ik, uh, ik, ik stel me even het volgende voor, hè. jullie zijn met z'n vijftigen. Ja. Nou, uh, 30 seconden om te plassen, <laughs> wij, dat is wel heel snel. Wij drinken Keer een biertje, vijftien? dus, dus dat, dat biertje moet ik we ook weer kwijt. Ja, ja. ja, en, en dan, dan sta je, heb je twee toiletten. Nou, als er eentje een, een, bood, een grote boodschap euh, zit te doen. dat is erg hoorbaar, sowieso. En dat is natuurlijk niet zo aangenaam. om, <laughs> om dan in, in een bepaalde lucht te, te vertoeven. <laughs> dus laten we daar nou dan eerlijk in zijn. Dat dat, dat dat toch veel beter voorzien kunnen zijn. Ja, maar dat is toch allemaal van tevoren besproken? Dat dat allemaal. Uh, daar, uh, daar zijn, ja, maar ik denk, denk dat er iets verkeerd gegaan is. Kijk, bij, bij die vergadering waar, waar, die, waar ik het net over had. met de stichting. Gemeenschapshuis. Daar zit een vertegenwoordiger van de gemeente bij. Die heeft in zijn uh, taak uh, het project uh, te begeleiden. Ja, als daar verder uh, uh, geen overleg over is, ja, dan houdt het op en dan, dan, zitten, dan zitten wij met min of meer met de gebakken pieren. Ja. Oh, wij, mooi, want wij, wij, wij, zitten, wij zitten gewoon ja. wij, wij, voor een voldongen feit, wij, wij worden daarin gezet. Hoewel we nog geen contract hebben hoor, dus wij zouden zo kunnen vertrekken. Maar dat is niet de bedoeling. Nee, want, het is want, dat zou want, zijn. Want wie benadeel je dan? Sowieso de uitbater? Ja. ja, want die die is toch min of meer afhankelijk van de inkomsten die hij uh, put uit zijn baanomzet en en zijn zijn, de andere activiteiten die wij als vereniging doen. We hebben er een een het buffet gehad daar en zo. Ja, dan dan is het uh, wat wat behelpen, wat de ruimte betreft. We hebben in de hal hebben het buffet uitgestald? Ach ja. Want ergens anders was het niet. Nee, dat, kon ook, dat kan ook niet. Er is een, een, een mooie ruimte, dat noemen ze nu de, de, de leeszaal voor de bibliotheek. ja Daar is een ruimte waar je wel iets kan doen. Het is afsluitbaar, dus dat, maar dat is, het is allemaal aan de bibliotheek toegewezen. Die van, die van een, een, een, een ruimte, nou dat wil je niet weten. Ja, ik heb het gezien, die is mooi hè. Oh, ja, het is mooi. Ja, maar er zit haast niemand. Maar... Dat, dat is het. Dat is een zo zonde, ja. Dus, ja. Ja, dus de, de, de grotere verenigingen die uh, werken aan de ontwikkeling van de vereniging en meer leden willen, die, die, die kunnen ze niet mannen. Dat, nee. Ze kunnen het niet kwijt. Nou, dat en niet, hoeveel, uh... hoeveel verenigingen zijn er uh, actief in het uh, Louis davids uh, carré? Dat wordt even heel snel naar. Ja, heb... wordt even heel snel gebracht. Ja, ik heb, hem, ik heb een, uh, mijn documentatie meegenomen. Ja. Even kijken, de ambo, maar die is inmiddels vertrokken. Okay. De, de Weetzwartse, Samorgen, dat was een, een koor. Uh, vereniging van huiseigenaren, de AMBO Volksdansen, het Mannenkoor, de Fotoclub. Uh, de Brits Club, uh, nou, 6, uh, Brits Club Aardenhout heeft er gezeten, maar die hebben geen inlichtingen verstrekt. Uh, dit is een update van, vanaf uh, uh, april, of in ieder geval in, in 2008, die staat hier en, en aan, aan alle wensen of eisen die wij dus uh, gevraagd of, uh, hebben om kenbaar te maken wordt geen uh, wordt, wordt niets meer overgezegd wordt Jammer, niets meer overgezegd ja. Helder, ja. Ja, maar dit zijn dus de, de, de, de, de verzoeken eigenlijk, de wensen die de mensen, hadden ja, nu, de, we, we, ik wil natuurlijk zeggen dat we geen eisen hadden, maar wel wensen en die wensen die zijn niet gehonoreerd althans niet naar de Nee, en het is eigenlijk heel mooi opgesteld wij hebben hier dus een, een, een, een, een papiertje voor ons liggen waar we dat op kunnen zien en eigenlijk zijn die wensen helemaal niet zo groot. Nou ja, Als je dat een beetje samenvoegt, dan had je daar iets heel moois van kunnen maken, je zeker denk weten. ik. Ja, Goed, uh, ik ben geen projectontwikkelaar, maar... Goede akoestiek vereist. Ja. dat staat erop. Ja, maar dat is misschien voor zingen ook wel... Uh... Ja, maar, maar dus, ja, er zitten meerdere... Dat wel leuk, er, er zaten toch? meerdere koren, dus de ja. samenhoord, dus daar had toch rekening mee gehouden moeten worden, ja. denk ik. Nou, je bent ja. dus in een commissievergadering geweest. Ja. Daar heb je je beklag gedaan over de. Nou, ik heb situatie. vier minuten spreektijd gehad. En nou, ik, ben, ik zit nu hier al langer te praten. Uh, dus ik, ik werd afgekapt. Maar ik had een epistel een, een, een meegenomen in Twintig Fout. Dus die heb ik aan de rivier gegeven. En die heeft het verspreid onder zijn uh, commissieleden. En. Uh, ja, laat de heer Tades maar... Het uh... balletje ligt nu bij uh, de gemeente. Ja, uh, of uh, ik, heb, ik heb nu begrepen dus dat de burgemeester en zijn wethouder, of een van zijn wethouders, uh, zullen gaan praten met de projectontwikkelaar. ...in het bijzijn dan wel dat we aan mogen schuiven als belanghebbende vereniging. Nou, en dat, uh, daar moeten we als dan maar aan, uh, ja, aan vasthouden. Het is toch een beetje storig dat al die wensen die jullie hadden... ...dat daar geen gehoor aan is gegeven. Uh, uh, uh, uh, althans, het, het, het, het meeste is niet gehonoreerd. Uh, niet niet gehonoreerd. Jammer is dat. En dat is ja. jammer. Dat, is, ja. dat vinden wij ook jammer. Ja. Ja. En het kost weer ja. zoveel tijd en energie. En ja, maar ik, ik heb gelukkig nog energie genoeg om, ja, om uh... daar een, een ja. woordje over te komen praten. Ja. Ja. Ja. Ja. Het uh, mannenkoor zelf even. Wat uh, kunnen we daar voor de, dit jaar nog van verwachten? Voor de... uh, nou, wij gaan uh, meedoen aan Zandvoort uh, uh, uh, singen. Dat ja. is dat, dat, uh, en de app we hebben een, uh, nog een optreden bij de, met de kerst. We zijn in voorbereiding met uh, het viering van de 30 jaar bestaan volgend jaar. Daar wordt een groot concert uh, voor georganiseerd. En daarna gaan we een uh, koorreis maken. Waar ook in Europa. En dat oh, uh, daar dat zijn wordt dus, gezellig. Uh, ja, nou, dat, dat is, <laughs> ja. dat is een, een manifestatie heerlijk. Leuk. En uh, in da, dat soort ontwikkelingen en in die uh, organisatie, daar manifesteer ik mij dus als penningmeester. Om te proberen dat ook uh, binnen, aan, binnen aanvaardbare financiële zorg uh, te blijven. En uh, dat komt allemaal goed. En als er nu dan heel veel mannen zitten te luisteren, die. Uh, die misschien wel uh, zouden willen zingen bij het uh, Zandvoortsmannenkor. Kunnen jullie nog leden gebruiken? Ja, uiteraard. In alle, alle vier de stemsoorten. Eerste tenor, tweede tenor, eerste bas of tweede bas. Maar de eerste bas is dan de bariton. En, waar en wij, ze wij, dat, uh, wij uh, zingen Ja. Dus uh, om acht uur uh, beginnen we. En dat, uh, dat verkondig ik dan ook iedere keer in de bar met luide stem. Van de mannen we gaan beginnen en uh, nou, dan, uh, dan wordt ook inderdaad begonnen, acht uur scherp. Uh, dus dan kunnen ze zich aanmelden, ze krijgen een maand de gelegenheid om uh, hun stem te laten horen en te wennen aan uh, de, de mogelijkheden die er zijn en de omgang met ons, uh, onze koorleden. En daarna uh, is het voor, uh, voor 14 euro in de maand zijn ze lid doen ze mee aan alle activiteiten, ja. dus dat is. Uh... En waar kunnen ze informatie vinden? Uh, nou, In principe bij uh, de secretaris, maar op dinsdagavond sowieso. Dat ze even naar het. Ja, dan zijn uh, we we allemaal, de, Dan zijn jullie er allemaal. Uh, dan zijn we er allemaal. Ja. En dan kunnen ze mij aanspreken, ze kunnen Iep uh, Brune uh, aanspreken. Dat is de secretaris of uh, andere leden van het bestuur. Uh, we zijn dol enthousiast om weer uh, nieuwe leden erbij uh, te krijgen. Nou ik, jullie hebben ook een website of nog niet? Wij ja, maar die is nog in, in opbouw. Die, uh, we hadden er eentje en die, die draaide, maar daar is iets in fout uh, in gegaan. kennelijk. Maar die is weer in opbouw. Dus die is nog in onderhoud, zeg maar. Zodra dat uh, weer gereden is, zullen we daar publiekelijk uh, kont van doen, oftewel verkondigen. Nou, dan mag je nog even je telefoonnummer vermelden of een ander nummer waarop mensen informatie kunnen krijgen. Uh, nou, ze kunnen, ze kunnen mij bellen. Ja. Dat is uh, 023 74 32 477, herhaal 023 74 32 4744. En dan, uh, dan, dan nou, misschien dat er nog een webmaster luistert die denkt van nou ik wil een website maken voor het mannenkoord. Nou die, die is al iemand bezig volgens mij. Oh, is, Hij is al bezig. Oké, okay. nou dus in ieder ja. geval. Ja. Dus dat is uitbesteed al. Ja, nou we hopen in ieder geval dat de problemen die er dus nu zijn uh, snel worden opgelost. Want dat is toch wel handig ook, voor, ja. voor, uh, voor jullie grote groep, 50 ja, zeker man. weten. En uh, in ieder geval bedankt voor je komst. Graag gedaan. En voor de toelichting. En we gaan even, als het goed is, luisteren naar nou, het zandvoers mannenkoord. <laughs>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 En dat was uh, dingetje, oftewel Frank Paardenkoper met het Zandvoorts mannenkoor en het uh, Zandvoorts drinklied. Nou, dat bier wordt nog niet ingeschonken hier al. Ik <laughs> zou er bijna trekking krijgen. Ja, het is er wel weer voor hè. Het is er wel Lekker weer voor ja. ja. Ja, nou, in ieder geval aan, aan tafel is aangeschoven uh, Kees Koning. Goedemorgen. Goedemorgen. Kees, de mediacoördinator van het circuitpark Zandvoort. En er is een nieuw evenement hebben wij begrepen, het uh, Japanse Autosport Festival. Uh, Subaru hoort er ook bij, heb ik begrepen? Jazeker, ja, zeker. In principe alle, alle merken uit Japan die uh, zullen vertegenwoordigd zijn. Uh, dus ja, je hebt inderdaad Subaru, maar je hebt natuurlijk ook nog steeds Nissan, uh, je hebt Toyota, Mazda uh, en je hebt natuurlijk ook nog een aantal subtuningsmerken, zoals Nismo, wat dan weer een hele exclusieve lijn is van bijvoorbeeld het merk Nissan. Dus wat dat betreft, uh, ik denk dat als we alle merken echt moeten gaan noemen, dat we dan wel onze tijd tot 12 uur vol zullen maken. Kijk, nou, dat hebben we, we hebben de tijd om er even over te gaan hebben. Uh, het Japanse Autosportfestival, hoe, uh, hoe ontstaat nou zo'n evenement om iets nieuws te gaan doen? Hoe uh, komt dat dan vanuit uh, de hoek van de van de, ja, de automerken zelf? Of hebben jullie continu overleg van nou. Wat zullen we dit jaar nou eens weer erbij kunnen gaan doen? Ja, dan gaan, gaan we terug in principe naar twee jaar geleden. Toen hadden wij een evenement dat heette Dutch Power Pack vs. Automax. Um, en dat was een gecombineerd evenement met onze traditionele raceklasse. Dus die wij zelf organiseren onder de noemer de Power Pack. Um, en toen hadden wij wat ruimte in het programma over. En toen dachten wij zo van, ja, we, we bieden wel veel aan voor de autosportfans. Maar we bieden relatief weinig aan in zo'n evenement voor de autofans. Dus de, de liefhebbers van exclusieve auto's. Die dus ook nog street legal zijn. Dus legaal om mee op de straat te rijden. Dus toen hebben we gekeken naar een, een partij. Dat was dan 402 Automotive. Um, en die zijn echt thuis in die tuning scene. Um, en ook in de sprint scene. Dus uh, mensen die... Uh, ja, je leest het wel eens in de krant dat er ergens in een havengebied een illegaal sprintje heeft plaatsgevonden. Ja, daar zijn wij zelf natuurlijk ook geen voorstander van. Want de, het risico op ongeval is gewoon veel te groot. Maar ja, waarom zou je dan dat soort enthousiaste mensen... Die blijkbaar toch de behoefte hebben om een competitie aan te gaan met hun eigen straatauto, ja waarom zou je die locatie dan niet bieden op het circuit waar de, de veiligheidsvoorzieningen wel aanwezig zijn eh, en waarbij het publiek geen risico loopt. Dus ja toen, eh, toen hebben we dus eh, Automax First Dutch Powerpack in het leven geroepen, toen eh, dachten wij dat er echt eh, verschillende merken van ook verschillende continenten aanwezig zouden zijn en ja toen bleek uiteindelijk dat vooral Azië met daarmee Japan eh, buitengewoon groot vertegenwoordigd was. Um, en toen zijn wij vorig jaar nog even op bezoek gegaan op die T-Circuit Assen. Uh, want 402 Automotive wou daar een keer testen hoe dat nou was, zo'n Japans autosportfestival. Toen bleek dat de locatie. was op zich wel leuk. Ze hadden daar een redelijk groot terrein om te verzamelen. Maar ja, het was toch helemaal boven in, in het noorden van Nederland. En mensen hadden toch zoiets van: ja, wat kunnen we dan nog meer in Zandvoort? Uh, althans in Assen doen. En ja, toen bleek dat als je op het circuit was, dat daarmee de kous wel af was. En ja, ben je nu in Zandvoort? Dan kan je nog voordat je naar het circuit toe gaat, nog even heerlijk rondwandelen in het centrum. Of bijvoorbeeld aan het einde van het programma, dat je nog even een bezoekje brengt aan of de strandtenten of de horeca-ondernemers in Zandvoort. En dat is waarom dus uiteindelijk het Japans Autosportfestival naar Zandvoort toe is gekomen. Oké, okay, en als ik dan verder lees hier in, in het bericht over uh, Tune, wat is nou Tune eigenlijk voor een auto? Want. Uh... O, o, o, wat moet je daarbij voorstellen? Nou, het uh, tunen van een auto, dat houdt in principe in... Uh, je koopt een auto gewoon bij uh, de autodealer. En je denkt van, nou, hij ziet er leuk uit, maar ik wil dat hij een wat sportiever uiterlijk krijgt. Dus dan ga je hem uh, van een update voorzien. Uh, en updaten, CQ-tunen, dat wordt dan vaak in één noemer genoemd. Dus ja, dan ga je je auto tunen. Dus dan uh, maak je bijvoorbeeld een vleugeltje op de, op de achterklep, waardoor het dus een stuk sportiever oogt. Het vleugeltje zal natuurlijk... Geen enkel doel dienen, uh, behalve als je echt een keer op een racecircuit zou gaan rijden, dan komt het vleugeltje wel van pas. Maar of je nou wel of geen vleugeltje in, in de straat hebt, ja, in principe maakt dat weinig uit voor de controle van de auto. Maar er kijken wel even wat meer mensen naar jouw auto, want ze, het is toch een auto die opvalt. Hij, hij ziet er anders uit dan alle andere auto's. Ja, het is wel een beetje een stoer uiterlijk natuurlijk, zo'n vleugeltje erop. En uh, misschien eventueel ook verlaagde zijkanten met een uh, sporders. de nou, ja. Dan moet je natuurlijk niet meer zo'n auto over drempels rijden Nee ja inderdaad Je moet er niet mee over drempels rijden En als je, dat, dat is altijd heel erg grappig Als dan al die mensen met van die tuningsautos Bijvoorbeeld ook morgenochtend dan uh, het circuit oprijden Daar hebben wij op onze toegangsweg hebben wij een tweetal drempels En dan tussen die twee drempels in Is het een zee van ruimte Maar dat is omdat gewoon elke auto die moet afremmen Naar uh, 5 km per uur En die moet er schuin overheen steken en weer schuin terug uh, Maar ja dat, dat vinden ze wel de moeite waard Want ze staan dan wel op de perrok van het circuit Waar zij kunnen laten zien hoe mooi hun auto wel niet is. En ja, je hebt dan inderdaad wat je al zei. Je hebt de mensen die hun auto een stukje verlagen. Waardoor die dus uh, een, een wat meer ground effect geeft. Waardoor je dus uh, bijna elk hobbeltje in de straat zou kunnen voelen. Ik zei het al, je hebt mensen die uh, de vleugeltjes hebben. Maar je hebt ook mensen die hebben echt totaal niks met, met vleugels. En die gaan voor de categorie under the hood. Um, een leuke Amerika Leuk Under the hood. En dat houdt gewoon in onder de motorkap. En uh, al is het maar een beugel om je accu mee te bevestigen. Dat is normaal een standaard zwart beugeltje. Ja, en hier maken ze er in één keer een knolroze ding van met allemaal neonverlichting en zo. Als het er maar natuurlijk stoer uitziet. Nee, ja. ja. ja dus dan kun je allemaal lampjes flikkeren onder de motorkap. Ja hoor, ja, het mag natuurlijk op de openbare weg, mag dergelijke verlichting niet zichtbaar zijn. Maar ja, als je dan eenmaal op het afgesloten terrein van het circuit bent, ja, wat, wat is het dan mooier dan om aan al je vrienden te laten zien wat je allemaal onder de motorkap hebt zitten. Ja, dan gaat het knopje naast de aansteker, die gaat omhoog en dan gaat de hele verlichting in als een soort kerstboom in die hele auto. Klopt. En uh, ja, je hebt dan natuurlijk ook mensen die hebben gewoon uh, puur het tunen vanwege uh, geluid in hun auto. Uh, dus in plaats van dat er dan een achterbank is voor passagiers, dan uh, is die hele achterbank weggevaagd. En dan uh, is daar een speakerset waar je u tegen zegt. Ja. En uh, dat vinden ze dan leuk. Uh, en dan het liefst gaan ze tegenover elkaar staan, uh, ergens in de buurt van een weiland. En dan uh, zetten één een zijn stereo hard. En dan denkt, nou ik moet harder kunnen totdat één van de twee ploft. En dat is dan uh, een stukje competitie ook voor hun. Ja, want ik heb al begrepen dat die weilanden daar in het noorden van het land, er zijn er zulke grote en dan gaan ze met uh, voor die speciale uh, geografische apparatuur gaan ze dan meten of ze dus een uh, een, een ja een meting kunnen uh, waarnemen op de schaal van Richter hè? <laughs> Ja, we zullen nog net geen uh, naschok krijgen, maar uh, ja, dat, je, je voelt wel wanneer zo'n auto bijvoorbeeld ook wel eens door de straat rijdt en je zit thuis uh, op de bank en je bent lekker tv aan het kijken, dat je dan boem, boem boem boem je denkt, wat, wat is dat? Nou, dat is dan een van die auto's die, uh, waarvan de bestuurder waarschijnlijk geen gehoor meer heeft, maar die toch indruk wil maken op de rest van de passagiers met een speakerset. Ja, of dan zie je bijvoorbeeld uh, als je aan een tafel uh, zit en dan zie je je kopje ineens zo'n beetje een stukje vanzelf uh, lopen over de tafel heen ja. en dan is er ineens een auto voorbij. Het uh, Jurassic Park. Parkeffect ja, het is dus een parkeffect. Kees, en hoeveel uh, auto's ga je morgen verwachten? Ja, dat hangt echt helemaal af van, uh, van het enthousiasme van de deelnemers. Ik verwacht zelf gewoon uh, ja, meer dan duizend auto's uh, op het circuitterrein en dat zijn dus ook allemaal auto's van Japanse makelaardij. Uh, we hebben natuurlijk ook een aantal clubmeetings, bijvoorbeeld de Subaru Club Nederland, ik uh, begon er al in het begin even over, maar er is zo'n clubmeeting en ja, die club die komt waarschijnlijk al met iets dan meer dan 250 auto's naar Zandvoort uh, en dan hebben we het alleen nog maar over de Subaru Club. Laat staan wat er nog meer aan clubleden een bezoek zal brengen aan het circuit uh, en je hebt natuurlijk Natuurlijk ook nog steeds de fans die dan helaas niet een in het bezit is van een Japanse auto, maar wel op het terrein dan op een apart deel kunnen parkeren. En gewoon kijken naar bijvoorbeeld de sprints die plaatsvinden of de zogenaamde time attack. Nou dat klinkt erg leuk. En uh, toegang is? De toegang is in de voorverkoop 14 euro. En zijn er mensen die dan morgenochtend denken, nou, we gaan toch naar het circuit, dan kost een kaartje 2 euro meer, dan kom je op 16 euro uit. Kijk, nou in ieder geval een leuke dag. Betaalbaar ook nog eens. Hey, want het pretpark is tegenwoordig duurder. Ja, ja. <laughs> dat klopt. Ja, ja. En het is natuurlijk heel... Uh, het is morgen weer. Want vorig jaar was er ook een soort evenement met allemaal... Auto's. Ik weet niet meer precies hoe het heet. Maar toen ben ik geweest. Maar toen was het heel koud. En uh, het regende nog net niet. Klopt, dus, dat was uh, het uh, Automax Festival. Ja. En uh, zeker ook als, als je met auto's wilt gaan sprinten. Dus op een rechte lijn. Ja, dan moet het wel eigenlijk droog zijn. Want anders dan mis je zoveel tractie bij de start. Dat, dat niemand er dan plezier aan beleeft. Dus uh, als we dit... Dit weer morgen ook hebben, dan gaan we echt een top-evenement krijgen. Mm. Nou, we draaien even een uh, plaatje en dan gaan we even verder uh, aan jou aanhoren wat we allemaal kunnen verwachten dit jaar op het uh, uh, uh, ja, ja, ja, ja. Uh, uh, Zippy.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 in het dorp waar de meiden zijn En de dag op het strand in de zonneschijn Nou, ik ga mooi naar Zandvoort Welkom hier in Zandvoort Ook al valt er wel eens regen in het jarige tijd De compensatie is veel gezelligheid wel altijd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 Vissen in het dorpen meiden zijn, in de dag op de strand in de zonneschijn. Ik ga vandaag naar zandvoer. Viet ik in de zandvoer in het dorpen meiden zijn, in de dag op de strand in de zon schijn. Nou, ik ga mooi naar zand voor.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 Kijk ik in mijn broek, dus zie ik een noose ganaal Want het water is zo koud, echt niet meer normaal Maar eenmaal aangekomen, wil je niet meer naar huis Ja, zappen aan de zee, mijn tweede thuis Feesten in het dorp bij de meiden zijn de dag op een strand in de zonneschijn Welkom hier in Zandvoort, welkom in Zandvoort Feesten in het dorp bij de meiden zijn de dag op een strand in de zonneschijn Nou, ik ga mooi naar Zandvoort Wilklimmen in Zandvoort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 zo, we zijn weer terug en uh, we hebben even geluisterd naar uh, de groep Noodweer met het nummer Zandvoort. Ik uh, zei net al tegen Cor, het is geen Noodweer. Toen zei Cor, nee, zo heet de groep. Dus ja. Kees, we zijn weer heel even bij jou terug. En uh, wat ik eigenlijk van je, graag van je wil weten, wat gaat er morgen, wat is het programma van morgen? Nou, het programma dat begint in principe al om negen uur. Uh, dus de mensen die het evenement volledig mee willen maken, ja het wordt helaas wel een beetje vroeg uit de veren. Maar nou, ik denk voor de files dat dat wel goed is. Voor de files is dat absoluut goed, want uh, ja, het komt nog steeds iets te vaak voor dat mensen die naar het strand willen uh, dan denken dat ze ook met de auto naar Zandvoort kunnen en de mensen die naar het circuit willen, willen natuurlijk ook met de auto naar Zandvoort terwijl die uh, treinverbinding is van Zandvoort zo ja, maar mooi. maar morgen dat er... rijdt hij weer niet tussen uh, Sloterdijk en Haarlem de trein. Dus uh, dat probleem hebben we weer morgen. Ja, dat is ook een probleem wat we hebben het uh, volgende weekend tijdens ja. ons uh, DTM-feest. Maar goed, dan gaan we nog even terug naar, uh, naar morgen. Uh, dan beginnen we dus om negen uur met de, de shoot-out. En de shootout is dus het uh, rijden van sprintjes. Ze rijden daarbij de officiële drag race afstand van 402 meter. Dus de uh, quarter mile, noemt men dat in Amerika. Uh, ze staan dus op het rechte stuk. De, ze staan naast elkaar. Daar gaat zo. Zo'n hele mooie kerstboom met startlichten die gaat aan. Op het moment dat het laatste lampje op groen springt moeten ze met z'n tweeën zo hard mogelijk wegrijden. En 400 meter later op diezelfde rechte lijn uh, is dan alweer de finish. En ja, degene die dan het beste kan sprinten die wint dan uiteindelijk de shootout. Um, daarna gaan wij met de Time Attack aan de slag. En Time Attack dat is echt iets typisch Japans. Uh, want wij in Europa zijn gewend om als je een uh, trainingssessie begint als zijn een coureur. Dan heb je gewoon 20 minuten de tijd en dan ga je in die 20 minuten zo hard mogelijk proberen te rijden maar ook zoveel mogelijk rondjes, zodat je minimaal één goede tijd ertussen hebt zitten. De time attack die is gericht op een one-shot shootout. En dan gaan we weer een Amerikaanse term. Dat is, je krijgt één ronde. Je krijgt maar één ronde de tijd. En in die ronde moet jij de snelste tijd neerzetten. Maak jij in die ene ronde een foutje. Ja, dan kan het zomaar zijn dat je helemaal uit de klassering valt. En dat is dus de, de time attack. Er wordt één tijd neergezet. En die moet iedereen zien aan te vallen. Dus zien te, uh, zien te attacken. En voor die attack hebben ze maar één kans. Nou, en dan het uh, einde van het programma, maar dan zitten we inmiddels alweer in de namiddag. Uh, dat is dan het zogenaamde vrijrijden. Iedere bezoeker die aanwezig is op het circuit met een Japanse auto, die mag dan tegen een kleine vergoeding uh, 20 minuten heerlijk vrij rijden op het circuit. En uh, ja een keer niet geflitst worden met je eigen tuningsauto, dat is natuurlijk ook een keer werelds. Dus uh, ook daarvoor verwachten we heel veel deelnemers. Ja, ik denk ook wel dat dat heel leuk is. Het is voor mij allemaal een beetje... Een beetje de K wat? abra Abara, ja Maar dat komt waarschijnlijk <laughs> omdat ik een vrouw ben. Maar, uh. Nou ja, het, het meest opvallende is juist dat bij dit soort uh, tuningsevenementen... Uh, het, het lijkt natuurlijk een mannending, maar uh, vorig jaar op assen waren bij de show and shine contest... waren er meer vrouwelijke deelnemers dan mannelijke deelnemers. Dus er waren zoveel dames die echt zo gepassioneerd waren met het tunen van hun auto. Oh. Uh, het was dan wel vooral het tunen van de binnenbekleding van de auto. Dus overal was het uh, roze Fluffy of iemand had hem heel mooi in cowboy stijl. Maar ja, tunen is tunen en uh, ook daar is dus een, een stukje passie weggelegd voor de dames. oké. Okay. En um, om even te kijken naar het uh, programma voor de rest van het, uh, van het jaar. Zijn er nog uh, nieuwe evenementen eventueel toegevoegd? Of uh, staat er nog wat op planning waarvan je denkt, van, nou, dat moet nog even vermelden nu? Nou, wij uh, gaan natuurlijk eerst uh, volgend weekend met ons uh, DTM-feest aan de slag. Dat is dan totaal geen nieuw evenement, maar al we inmiddels wel de elfte maal dat wij het uh, meest toonaangevende internationale tourwagenspektakel weer te gast hebben op Zandvoort. Even voor de luisteraar, DTM staat voor? Deutsche Masters. En ja. dat is dus een uh, strijd tussen Audi en Mercedes. Um, en in het verleden waren dat louter Duitsers. Uh, Coureurs, maar inmiddels zijn er ook een aantal Britten bijgekomen. Mensen uit Italië, Frankrijk en dit jaar voor het eerst in tijden weer een Nederlander in de DTM. Renger van der Zanden. Een aantal jaren bijzonder succesvol geweest in de Formule 3. Ook op Zandvoort. Heeft twee weken geleden zijn debuut gemaakt in de DTM op, op het circuit van Hockenheim. En ja, die gaat dus volgend weekend gaat hij even zijn gooi naar de prijzen doen tijdens de DTM op Zandvoort. Ja, DTM wordt ook weer live uitgezonden op het televisiekanaal van ZFM. En uh, jullie hebben daar uiteraard goede voorziening voor, uh, voor bedacht. En dan gaan we niet aan de luisteraar vertellen wat het precies is. Maar het wordt dus de hele dag weer uitgezonden op uh, ZFM Text TV verder in het programma. Nou, verder in het programma dan komen wij in de maand uh, juli uit op een compleet nieuw evenement. Dat is uh, de 24 uur op de fiets. Um, en dat is dan een uh, zogenaamde koppelrace. Uh, dus er, uh, je, je kan je inschrijven in het team met meerdere fietsen en meerdere fietsers. Um, dat mag dus in, uit de categorie wielrennen zijn, maar dat mag ook gewoon op het wat meer uh, recreatief niveau zijn. Uh, en aan elke equipe wordt een transponder gegeven. En dan ergens op zaterdagmiddag uh, 23 juli uh, wordt het start zijn gegeven. En dan gaan we 24 uur op de fiets. En als dan bijvoorbeeld iemand na een uur het een beetje zat is. Dan uh, mag hij met zijn fiets de pitstraat in. Ja, dat is ook een, uh, je gaat dan een echte pitstop maken. En heb je nog pitspoezen? Dat zou zomaar kunnen. Dat, okay. uh, dat is helemaal aan de creativiteit van de teams overgelaten. Maar uh, ik weet dat uh, bij een, een uh, proefrace uh, op het circuit van Zolder in België waren er inderdaad ook uh, pitspoezen. En uh, dat is wel heel leuk. Want als dan iemand zegt van nou, ik kom over een rondje binnen. En je zet een paar pitspoezen langs de vangrand neer. Dan kunnen ze opeens al rondjes. Onder extra rijden. Ja, ja. Dus uh, dat, uh, dat zorgt voor een goede boost. <laughs> ja. En dan uh, later in het seizoen hebben wij dan ook nog het, uh, het evenement de Automax Sunday. Um, en dat is dan als het ware een combinatie van de American Sunday, die wij eerder dit jaar hebben gehad, uh, gecombineerd met het Japans Autosport Festival, gecombineerd met Italia aan zandvoort. En dus uh, de crème de la crème van al die showauto's die toen een prijs hebben gewonnen. Uh, die zullen dan uh, elkaar uh, ontmoeten. Dan tijdens de, uh, de uh, Automax Sunday. En dat is dan aan het einde van. Seizoen. Verder hebben we natuurlijk nog de gebruikelijke Dutch Powerpack evenementen. Um, nadat we de DTM hebben gehad gaan we, in, uh, gaan we in het tweede weekend van juni, 11 en 13 juni, hebben wij de pro Tire Center Pinkster Races. Dat is dan weer een van de grotere highlights op onze eigen nationale kalender. Uh, alle Nederlandse kampioenschappen zijn erbij aanwezig en daarbij komt nu ook al uh, een speciale gastklasse uit Frankrijk. En die rijden met zogenaamde NASCAR auto's. Nou NASCAR dat komt eigenlijk uit Amerika, dat zijn van die stockcar-achtige auto's. ...auto's waarbij ze vol gas over een oven rijden. Geweldig. En uh, als je dat op tv ziet... ...dan denk ik zo, nou is dit alles... ...totdat je de snelheid live meemaakt... ...en dan denk je zo, hoe is dit mogelijk? Uh, dat concept is een beetje overgewaaid... Naar, uh, ...naar Nederland en naar Frankrijk. In Frankrijk hebben ze daar een, een reusachtige serie mee opgezet... ...met auto's die speciaal geschikt zijn voor normale circuits. Dus het zou zomaar kunnen dat wij... Uh, ja, ...in het weekend van Pinksteren... ...zomaar 35 uh, NASCAR auto's aanwezig hebben. Okay. En uh, die zijn uh, gisteren al even te gast geweest met een tweetal auto's. Om even te testen zo van nou uh, hoe zit het qua bijvoorbeeld qua geluidsproductie en eventueel ook qua wegligging. Um, en uh, beide factoren waren dusdanig positief dat we ook echt gewoon die 35 auto's uh, met open armen kunnen ontvangen. We hebben daarnaast ook nog met Pinksteren de Legends Cars Cup. En bij Legends Cars dan denk je zo van nou zijn dat dan de oude racelegendes, uh, De Jan Lammersen en uh, dat soort uh, coureurs uit het verleden. Dat dan weer niet. Uh, maar de Legend Cars, dat is een uh, soort uh, race met mini-autootjes. Uh, het zijn wel gewoon volwaardige raceauto's, maar ze zijn uh, op een soort bepaalde schaal nagemaakt. Uh, en ze zijn allemaal gebaseerd op een Hot Rod chassis uit de jaren 30 van Amerika. Dus als je al die gangsterfilms ziet, ja. van die rare Hot Rod achtige gevormde auto's. Nou, en dat dan van een schaal uh, die iets wat verkleind is. Dus ze zijn ongeveer uh, 20 kleiner. En dan heb je echt van die kleine Hot Rodjes uh, en daar komen er ook een stuk of veertig van ik vind dat is altijd een erg leuke competitie. Ja, dat, dat kan ik aan je gezicht zien. Ja, ja. nee, dat is echt een, een, een lust voor het oog. En uh, die hebben ook altijd één race in, uh, in Amerika. En dat noemen ze dan de One de $1 Million Dollar Race. En er komen er zomaar 1200 van dat soort Legend Cars uit heel de wereld komen bij elkaar om met elkaar te strijden. Maar dat is een hele grappige auto. Dat, uh, dat zou je zeker moeten zien. Uh, nou, we hebben dus ook nog het Dutch Pack Festival begin juli. Uh, daarbij hebben wij een aantal Britse series te gast. Die uh, vorig jaar eigenlijk in het kader van hun... Een jubileumjaar één race uh, in Europa wilde rijden. En daarbij zeiden ze zo van ja het wordt waarschijnlijk een eenmalig iets. Maar ze vonden het zo gezellig uh, in Zandvoort. Uh, ze vonden het circuit ontzettend fijn. Maar ook gewoon de hele ambiance, de sfeer uh, in het dorp ook. En, en de, de autosportfeelings die het dorp ook uitstraalt naar uh, de, de buitenlandse racebezoekers. Dat ze zeiden zo van nou we moeten gewoon weer een plek in de kalender hebben voor 2011. Want het was zo fantastisch. Uh, we gaan vanaf nu elk jaar terugkomen. Dus ja dat zie je zowel Zandvoort als, uh, als gemeente als het circuit. Dat we dat soort raceklassen toch kunnen interesseren om naar Zandvoort te komen. Uh, later in het seizoen dan de Trophy of the Dunes met de zogenaamde Radical Masters. En de Radical Masters, dat zijn dan van die kleine Le Mans auto's, een soort silhouette, een prototype. Um, en dat uh, is dan een kampioenschap met ongeveer 60 van die gelijkwaardige silhouetten Radicals. Um, dus dat is ook heel leuk om te zien. De mensen die het wat minder kennen, die zouden zeker eens op de website moeten kijken, want uh, op de website van het circuit zie je een aantal van die Radical sportscars. Um, en dan sla ik eigenlijk bijna alweer de Masters of Formula 3 over. Oh ja, het, ook, ja. uh, het internationale hoogtepunt ja. als het gaat om echt het, uh, het feestje wat het circuitpak Zandvoort zelf organiseert. En uh, dat staat op de agenda voor 13 en 14 augustus. Um, en ja, dan hebben wij natuurlijk weer de crème de la crème van de hele Formule 3 top hebben wij aanwezig uh, uit Duitsland, uit Engeland, uh, de Euroserie, uit Spanje, uit Italië. Alle beste Formule 3 coureurs die komen naar Zandvoort toe en die gaan daar dan uitmaken met de Formule 3 auto's wie dan de master van de Formule 3 is. Dus wie is de allerbeste? Uh, dan zal het is altijd een bijzonder evenement, zeker ook omdat we dan als gastklasse de Bosch GP hebben. En dat is een raceklasse met uh, historische Formule 1 auto's. En we hadden vorig jaar hadden we echt een recordaantal van 18 Formule 1 auto's op het circuit. Dus dat was gewoon een mini Grand Prix. Uh, en dat zijn auto's die als het ware met, met het bouwjaar tot en met 2003, die mogen daar aan deelnemen. En ja, dat was echt uh, fantastisch om dat uh, Formule 1 gejank weer uh, één keer op stand voor te hebben. Wat een enthousiasme ja, van een deze man. Ja, bijna geen stok tussen te krijgen. Nee ja, dus wij zitten heel... echt ja, zo ja. helemaal... Uh... Nou ja, voor de, de autoliefhebbers en, uh, een hoop leuke evenementen. Ja. Uh, eventueel nog na te kijken op uh, www.sequiezondvoort.nl. CPZ.nl is hetzelfde. Mag ook. Mag ook. En uh, ja, in ieder geval bedankt voor je komst voor het uh, toelichten over uh, wat we allemaal gaan verwachten de komende tijd en natuurlijk het Japanse autosportfestival. Want we gaan nog even een, een plaatje draaien en daarna hebben we nog een heleboel. Uh, ja, we hebben nog heel veel te een boel, uh, Aankondigingen nog uh, te doen. Ja. Het was nou ja, weer zo'n naam die moeilijk uit te spreken is. Mystizage Civilization met de recreation. Dan is die en weer voor jou gekomen. Ja, dan is die weer voor ja. mij. Nou, we zijn alweer bijna aan het einde van het programma aangekomen. En uh, we hebben nog een aantal mededelingen te, te doen. Eentje daarvan is uh, over GroenLinks. Want er schijnt wat uh, geruchten te zijn in het dorp over Virtual Bawitz. Nou, bij deze willen we even alle geruchten van tafel halen, want er is niets aan de hand. Ja, er is wel iets aan de hand, maar er is niets aan de hand dat hij dus andere dingen zou gaan doen. Hij blijft gewoon het raadswerk doen en hij blijft gewoon uh, de commissiewerkzaamheden doen. En uh, we kregen een uh, mededeling van uh, Kees van Deurzen. En Kees van Deurzen zei, jullie moeten wat meer naar de nachtengalen luisteren in de duinen, want die zingen heel mooi. Ja, volgende week vrijdag hè, 13 mei. Ja, Ook weer vrijdag de 13e. Ja. Dat ja. wel, maar dan 8 uur. Ik, uh, hij was vorige week in ons programma en... Uh, ja, ik ja. ga er naar luisteren. Dus, uh... nou Verder is er uh, op 8 mei, uh, behalve natuurlijk het Japans Autofestival, is er uh, uh, vandaag nog een open dag bij de KNRM. Daar uh, kunnen de mensen komen kijken. En uh, dat is natuurlijk heel leuk, want ik weet niet of er nog meegevaren wordt uh, met ja. de boot. Je kan ik, meevaren, ben, ik, kan ik, meevaren. Ja. Nou, ik heb dat vorig jaar gedaan. Dat is zeker aan te raden. Dus uh, het is gewoon een, een, een, ja, een raceboot, is het dan. Ja, dat geloof ik ook wel, hè. Ja. En ga niet op het punt staan, want ze gaan van die golven maken die ze dan in gaan varen. En dan komen de golven in de punt naar, naar binnen. <laughs> en de ben je drijfnat. En je bent dan helemaal zeiknat. <laughs> nou, uh, ja. Voor de rest hebben we nog het Latin Taste Salsa Feest bij de Mango's Beach Bar. Dat begint vanmiddag om 4 uur. En nee, uur. morgen. Oh, sorry. ja Morgen is dat. Om 4 uur begint dat en dat duurt tot uh, kwart voor twaalf uh, avonds. Dat kost wel 20 tot 25 euro. Ik weet niet waar, waarin het verschil zit. Ja, maar dan kan je... Dat is bij je Mango en je kan... Uh... Oh, je kan er eten, ja, ja. Ja, er zit ook eten bij. Ja. Nou, verder hebben we nog uh, het uh, Chanticor VOC. Dat morgen optreedt in het uh, muziekpaviljoen om 1 uur. En dat duurt dan ongeveer tot 4 uur. Um, dan hebben we nog een rondleiding door de geschiedenis van Oud-Zandvoort. Start bij het Zandvoort Museum om half twee. En het kost 2,25. Nou, dat moet je dan... Uh wat hebben we morgen veel eigenlijk, hè? Ja, ja, we zijn heel erg ik, druk. Open dag bij de spotten, die hebben we net gehad. En het nou, is ook nog moederdag morgen? Het is ook nog moederdag, ja. Dus uh, dan kun je naar het uh, Zumba-evenement op het uh, Badhuisplein. Nou, Zumba, dat is een, uh, ja, ja, je zou zeggen bijna een soort sport. <laughs> maar het is een uh, non-stop beweging met de heupen, schouders en het voetenwerk. Er worden allerlei mensen die, die staan er dat al voor te doen. En uh, Zumba is voor alle generaties in een ontspannende inspanning. Want we weten toch allemaal, bewegen is Gezond. Nou, zo'n leuke manier om te bewegen en je voelt je beter. Nou, je kunt komen kijken en meedoen is natuurlijk nog veel leuker. Nou, dan hebben we nog iets anders met uh, Circus Riccolo, geloof ik. Ja, die staat. Uh, die is van 9 tot 15 mei. En uh, ze staan op het parkeerterrein De Zuid. Het is een leuk circus voor jong en oud. En uh, toevallig heb ik deze manier ook gesproken. En ik heb ook begrepen dat er bepaalde uh, thema's voorstellingen zijn. Dus dat er dus bekende Zandvoorters aan, meedoen aan een voorstelling. Daar doen ook kinderen mee van verschillende scholen. Dus uh, je zal zeker, uh, het zal zeker heel erg leuk worden. Kijk, dat is uh, dat En dat is, is van 9 tot 15 mei. Ja. Nou, verder hebben we natuurlijk de strandrit al gehad van, uh, van de oude militaire voertuigen. En uh, Kelly's Heroes, de Army club van Zandvoort, die heeft op 5 mei uh, ja, een, een tocht georganiseerd over het strand. Nou, die wil natuurlijk ook graag een keertje over het ski gaan rijden met z'n allen, heb ik begrepen. En dat moeten ik niks kosten. Maar uh, zij zijn dus langs Zandvoort gereden. En uh, heb ik begrepen van de, de organisatie dat ze natuurlijk heel graag een keertje weer een intocht willen hebben in Zandvoort. Onze reden geloof ik met 40 voertuigen. En dan willen ze eigenlijk een soort toch maken door, door Zandvoort en dat alle jeugd hier met vlaggetjes langs de kant van de weg staat. Oh, dat zou wel heel leuk zijn. Nou, dat is dan misschien voor volgend jaar een, een leuk idee. Maar het is een, een enorme lange kolonne geweest en ik heb begrepen dat de burgemeester van Noordwijk heeft ze gechanteerd. Want hij oh. heeft namelijk gezegd jullie mogen over het strand rijden, maar ik wil ik zelf ook een stukje rijden in een jeep. Oh ja, ik kan nou, me voorstellen. Dat, ja, dat is gebeurd. <laughs> ik zou het ook doen als ik burgemeester Ja. Nou, Ja, zijn. dus ja. misschien dat de burgemeester van Zandvoort uh, nog een stukje wil rijden in een jeep, maar dan moet hij wel geven om door het, het Zandvoort, van Zandvoort uh, te rijden. Uh, we zijn er volgens mij door, hoor. Ja, we zijn er inderdaad uh, doorheen. Ja. En, uh, dat was jouw eerste presentatie. Ja. Uh, ja dat ging je uh, erg goed af, moet ik even zeggen. Dat, uh, ik vond het ook heel erg leuk. Het was ook heel prettig om uh, dat samen met jou te doen. Ja, Nou, dat en, is uh, Dank je Dankjewel. Uh, de herhaling van dit programma dat is op donderdagavond uh, tussen 8 en 10, heb ik begrepen. Dat kijk hier van even aan. Er staat hier donderdag tussen 8 en 10 en uh, uitzending gemist hebben we natuurlijk ook nog op de website www.zivmzandvoort.nl kunt u rechtsboven in een datum en een tijd invullen uh, de techniek was gedaan door Pascal van Beek die wil ik bij deze even bedanken de redactie Yvonne Roosendaal die heeft heel veel moeite gedaan om het uh, leuke programma weer bij me te hebben gedaan nou, uh, we hebben natuurlijk ook binnenkort uh, Ellen hebben we nog, hè, die uh, gaat ondersteunen ja. nou, de koffie uh, verzorgd door Yvonne Roosendaal en de presentatie was in handen van Betty van Voorst en Cor ja nou, en dan gaan we nog even luisteren naar een laatste nummer voordat we overschakelen naar de studio van ZFM van aan het Gasthuisplein. Waar vandaag Volker Bloemen zal vertellen over de Amsterdamse waterleidingduinen en over het uh, of sorry, over de waterbedrijf en het gasbedrijf van Zandvoort. Helemaal in de war met Kees van Durzen. Ja, nou iedereen, alle luisteraars, een hele fijne dag. Het is mooi weer, geniet er lekker van en uh, tot volgende week. Tot volgende week.